Turkije op honderdduizenden Armeniërs als genocide erkent. Dat ligt in Turkije erg gevoelig. Noord-Korea stuurt een hoge generaal naar de slotceremonie van de Olympische Winterspelen. Hij was vroeger het hoofd van de militaire inlichtingendienst en wordt verantwoordelijk gehouden voor het tot zinken brengen van een Zuid-Koreaans marineschip in 2010 waarbij 46 doden vielen. Omdat de Noord-Koreaan nu een belangrijke politieke functie heeft is hij toch welkom bij de slotceremonie in Pyeongchang. Het gebouw van uitkeringsinstantie UWV in Tilburg is ontruimd nadat medewerkers trillingen hadden gevoeld. Volgens een woordvoerder gaat het om een voorzorgsmaatregel. In het gebouw werken zo'n 400 mensen. Er wordt bouwkundig onderzoek gedaan om naar achter te komen waar de trillingen vandaan komen. VVD'er Edith Schippers wil geen minister van Buitenlandse Zaken worden. Haar naam werd vaak genoemd als opvolger van Halbe Zijlstra, die vorige week aftrad. Maar Schippers zegt in de Telegraaf dat ze niet opnieuw minister wil worden... omdat ze er wil zijn voor haar dochter. Een man uit Zaltbommel moet de cel in voor poging tot doodslag op zes politieagenten. Hij negeerde anderhalf jaar geleden met zijn bestelbus een stopteken waarna een wilde achtervolging ontstond. Bij Milsbeek ramde hij drie onherkenbare politieauto's die van de weg raakten. Hij dacht naar eigen zeggen dat hij werd achtervolgd door criminelen. De man uit Zaltbommel moet zeven jaar de cel in.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 In de Randstad staan files met een kwartier of meer vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Abkoude, 20 minuten. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp en Zoetewaarde-Rijndijk, 20 minuten. A16 af A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere-Stad en Almere-Buiten-Oost, een kwartier. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht, een kwartier. De meeste vertraging is er op de A20, Hoek van Holland richting Gouda... tussen Rotterdam, Delfshaven en Nieuwekerk aan de IJssel een uur. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag. Op de A28, Utrecht richting Amersfoort... tussen de Uithof en Afrit Maren een half uur. En op de A44, Amsterdam-Den Haag... tussen Leiden en Wassenaar een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Welkom terug, luisteraars. Ja, het is uh, donderdag, maar het is nog steeds Zandvoort draait door. Ja, en we hebben het donderdags en vrijdags. En vrijdag zijn we met z'n drietjes. En vandaag doe ik het met z'n tweetjes. En wat kan u nog verwachten? Kwart over vijf, dan gaan we houden van de week. Half zes het weer voor het komend weekend. En om kwart over zes het bioscoopprogramma van de week van Circus Zandvoort. En natuurlijk een heleboel lekkere muziek. En we proberen toch nog wat nieuwtjes, nieuwtjes over Zandvoort en de omgeving bij elkaar. En dat gaat ook goed komen. En ja, de muziek is er wel altijd van Ronald. En mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. Greetings, loved ones. Let's take a journey.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 California, my lady. look here, baby. I'm all cause you represent California, California girls nu Kate Perry ja featuring Snoop Dogg Ja. Yeah. <laughs> hey als je hulp wil hebben bij uh, je belastingformulier aang aangifte Vanaf maart kunnen we weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Ieder jaar verandert er wel iets. Ja. Indien u hulp kunt gebruiken bij het invullen van de inkomstenbelasting... dan kunt u dinsdag 6 maart terecht bij Bibliotheek Zandvoort. Van 3 tot 5 zijn adviseurs van Doc Haarlem aanwezig... om u met tips en trucs... Tips en trucs... Trucs. Trucs. Trucpie. Trukkie. Ja. ja, ik denk dat ze met een 8x4 uh, langskomen. <laughs> ja, dat doen ze ook niet. Uh, tips en trucs net wat makkelijker te maken. In de bibliotheek kunt u gratis gebruik maken van een computer om de belastingaangifte te doen. Wel heeft u dan een computerpas nodig die te koop zijn bij de bibliotheek. Met deze pas kunt u het hele jaar door internetten. Ja, vroeger moest je voor 1 april, kan ik me herinneren, moest je dat aangifte doen. Maar tegenwoordig vanaf maart Zit hier nou ze staan eigenlijk al je gegevens al ingevuld. Je moet het alleen maar controleren. Ja. En verder kan je er niks mee doen. Nou, Hans, je herinnert je ook slag bij Nieuwpoort. Dus ja. het, uh, ja. dat zegt allemaal niet zoveel. Ja. Wat jij ja. Je herinnert. ja, 1600 was dat hè? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Ja. Jij was erbij dus. Ik was erbij. Ja. Ik liep vooraan. Ja precies. Vooraan. Jan, Jan Klaas. Nee, ja. ja. ja.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 Confident, demi-lavato. Dat klinkt altijd een beetje als lavet, vind ik. Ja, ja. Vind ik? Ja. ja, demi lavato Ja, demi, demi, ja, demi, demi is, uh, is half, hè? Zo, hè? Ja. Dat is toch met, met, met wijn of zo? Demi-sec, dat is. Uh, ja, half, half, half, half droog. Ja, half droog, ja. Ja, half. dat vind ik altijd een frappant, hoor, half ja. droog. Ja, dan krijg je een half glas, hè? Hier, ja, <laughs> half, half droog. Ja, die vraagt altijd droge wijn. Dus zeg ik, nou, hij mag wel wat in zitten, hoor. Het is dezelfde uitdrukking <laughs> als half dood. Ja. Dat is ook raar. Ik bedoel, uh, ja. Ja, wat ben je nou? Ja, ben je, ja je bent, of je bent het niet. Ja, vind zo, ik dan, ja he? dat vind ik ook, ja. Maar goed, er zijn al ja. hele discussies op internet over. Ja, dat doen we niet meer. Door een hus mensen die... Uh, nou, ik ben altijd blij als ik sommige reacties lees op internet... Ja. ...over dat soort onderwerpen. <laughs> dat, dat er mensen, dat die mensen die dan reageren... Ja. Niet bijster slim. <laughs> dat ze dan in ieder geval nog wel in staat zijn om zelf naar het toilet te gaan. Nou, moet je nagaan. Ja, wil je die gaan helpen dan? Je, nou, soms dan denk ik, je, je hebt niet voldoende verstand om de weg terug te vinden naar het toilet, hoor. Dus, nou, maar goed. Ja, ja. Weet je, dat geheel tezijde. Ja. Zeg, Hans? Ja. Ja, ik heb er ook weer eentje uitgekocht. Uitge, uitgekocht. Uitgekocht. uitgekocht. Uitgezocht, ook uit 1984. En dat is een ja, hele bekende. Hij is, helaas is hij overleden. Want die man maakte vreselijke mooie muziek. En het gaat over het plaatje Purple Rain. En dat is de zesde album van de Amerikaanse popartiest Prince. De eerste album van Prince, en The Revolution, dat werd uitgebracht in 1984. Het album fungeerde als de soundtrack van de gelijknamige film. Het album, de film en de singles maakten van Prince een wereldster. Wereldwijd zouden er uiteindelijk 16,3 miljoen exemplaren van het album verkocht worden. En dat is tot het jaar 2000, he, moet je nagaan. Dus Dat yeah. is nog een stuk hoger geworden... waarvan een 11,3 miljoen in de Verenigde Staten. De rockballade, Purple Rain, werd respectievelijk in Europa... en de Verenigde Staten zijn grootste hit ooit. Het wordt tot nu toe de meest rockgetinte album van Prince. En dan hebben we het over Prince en de Revolution, Purple Rain... Purple Rain, Prince. Hij heeft nogal wat artiestennaam gehad, hè? Ja. ja maar Artist ik... formerly known as Prince. Prince in the Revolution. Ja. En Prince ja. Gewoon. Prins Gemaal. <laughs> ja. Nee, die zat er niet bij. Oh. Nee. nee, die zat er niet bij. Ik denk, nou, ik heb een leuk plaatje gezocht. 8 minuten 40. Ik denk, nou, <laughs> klaar, <Ja>. klaar. <laughs> wat, ga, wat gaat acht minuten snel, hè, als Nou, dat gaan we, we als oh, man, al snel, hoor. Je hebt er geen idee van. 24 februari dan is de zevende circuit Short Rally Zandvoort. En dat is op de, uiteraard natuurlijk op het circuit Zandvoort. En dan is het het toneel van de traditionele start... van het Nederlandse rallyseizoen... met de zevende Rally Pro Circuit Short Rally. De short rally vindt plaats op het evenementterrein van circuit Zandvoort. Dus niet op het circuit zelf, maar op het evenemententerrein. De toegang tot de Pro Rally Circuit Short Rally is gratis... Duinen, hoofdtribune en de paddock zijn vrij toegankelijk en er zijn geen kaarten nodig. Toeschouwers, die met de auto komen, kunnen voor 10 euro per voertuig op het parkeerterrein aan de achterzijde van de hoofdtribune parkeren. Voor meer informatie kijkt u op de website. De website, en het is uiteraard natuurlijk de locatie, Circuit Park Zandvoort, burgemeester van Alphenstraat 108. En de website waar ik het over had is www.circuitparkzandvoort.nl Of sunshine. Oh, Dat klonk echt Engels, maar niet eens. je bedding veel. Heb jij nog nieuws uit de regio, Hans? Ja, het, het begint een beetje toch een... Ja, Zandvoort begint een beetje crimineel te worden, vind ik sneller? Crimineel. Ja, er is alweer een hennepkwekerij ontmanteld. Dan denk ik, Wat is er met Zandvoort aan de hand? Maandagochtend is een hennepkwekerij in het appartement van het Hulsmanhof ontmanteld. Een professionele kwekerij was in de slaapkamer van het appartement... Het hennepteam van de politie Noord-Holland... telde maar liefst 94 planten die zo goed als geoogd konden worden. De stroom werd, zoals altijd, illegaal afgetapt. De planten werden via hydrocultuur gekweekt, dus niet in de aarde. Het water, wat daarvoor nodig is, is circa 9 liter per minuut... en het werd gewoon via de watermeter getapt. De, mater, de ja. watermeter die tolde ja. erg snel rond, zeiden ze. Ja. Door deze kweekmethode kan er meerdere keren per jaar geoogst worden... Eén oogst leverde circa 10.000 euro op. Al dus een agent van het Hennep-team. De installatie is door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld. En de planten worden ter plaats, werden ter plaatse door de schredder gehaald en vernietigd. De installatie zal op een later tijdstip elders vernietigd worden. Het is binnen twee weken als de derde kwekerij die in Zandvoort ontmanteld wordt. Dus ik denk: wat is er met Zandvoort aan de nee, hand? Er zijn een aantal mensen die erg graag een jontje roken, denk ik. Ja, dat kan ook, ja. ja. Ja, wel erg veel, hè. 94 plantjes. Samford gets high. Die? Ja. Ja. ja, inderdaad, ja. ja Dat ja, vind ik heel leuk. Moet je een plaatje van maken. Uh, ja, dan moet je... Uh, hoe heet die? Uh, Kessel even vragen. Ja, zeker. Ja. Blondie met een cover van het Franse en met Denis. En het is nu Denise geworden. Ja, ja nou ja. Dat is hartstikke goed, oftewel Dennis. Jij ja, hebt daar een hele leuke ervaring mee, hè, met Blondie. Hè? Ja, hoor, ja. ja, ja, jij, ja. Hebt er ontmoet, jij hebt er ontmoet, Ik he? heb er ontmoet, ja. Ja, ja wat ja, leuk. Ja. En daar houden we het even bij, Hans. Maar toen was jij heel jong nog, hè? Ja, Hans, we gaan naar het weer. Nee, echt. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Jij wilt er niet meer over praten, hè? Uh, nee, nee, nee, het is wel een soort van trauma. Oh, ja. Oh, daar ja. nee, nee, doet dat me niet aan. Nou, weer. Ik heb het zandweerbericht. Ik heb het weerbericht. Ik heb het weer. Vandaag was het vrij zonnig. Ja, dat kan ik wel stellen. En het was droog. Alleen in het noorden waren soms iets meer wolkenvelden. In de vroege ochtend vroegen ook nog een paar graden. En vanmiddag ligt de temperatuur rond een graad of vijf. De noordoostenwind is meesmatig. En maakt het voor het gevoel kouder. Vrijdag en het weekend waait er een snijdende oostenwind. Het is zonnig, maar het noorden blijft gevoelig voor wolkenvelden. Vrijdag en zaterdag wordt het overdag nog 3 tot 5, 4 graden. Dus 3,5 graad. En zondag amper 1 graad boven 0. En dat is het voor het weekend. Wauw, dat ziet er voor het dikke niet slecht uit, vind ik. Nee. Ik hou maar dat wel van is dit uh, wat ik tegen je zei. Hè? Je kan uh, dingen voelen... Maar dan hoeft het nog niet zo te zijn. Nee, en jij zegt wel dat je voor kou, als je gaat lopen, heel erg op moet passen voor onderkoeling. Ja. Leg het eens Absoluut. uit. Nou, op het moment dat jij uh, flink koude lucht binnenkrijgt, ja. uh, dan koel je intern af. Ja, de... en dan, uh, zeker met uh, hele lage temperaturen. Moet je daar voorzichtig mee zijn? En, en hoe laag is laag? Ja, dan ga je me overvragen. Ik, weet, ik was al blij dat ik wit is, Hans. <lacht> nou ja, ik, was, ik vind het heel knap van je. Ik, ik wist dit niet. Oh man, ik ben zo knap. Ik vertel je de helft. Heb nee. je wel eens in de spiegel gekeken dan? Ja. Oh, nou, ja. Dan denk je? Nee, ik denk zelden. <lacht> oh, je denkt zelden. Nou goed zo. <lacht> Hou het zo. <lacht> ja, dat zou je wel willen. <lacht> Sjout, teerst of fears. Ik ga er een beetje salen Ik heb niet gedronken. Nee. Echt niet. Nee, en toen? En toen? Ja. Hoezo? En wat toen? bedoel je daarmee dan? Nou, de leukste praten af en toe al Oh, zo bedoel je. Je kon nee, er even denk... niet uitkomen. Ja, teerst of fears. Maar het klonk, het klonk ja. leuk, moet ik eerlijk ja. zeggen. We hadden het net over, uh, over Zandvoort... dat hij uh, er toch wel een beetje crimineler uitkomt. Nou, ze kunnen hier ook wat van hard rijden... want er zijn 35 bekeuringen uitgeschreven... voor... Overlastgevend gedrag. <laughs> ja, echt waar. Ja, okay. Dat is echt waar. Woensdagavond heeft de politie projectmatig gewerkt in het centrum van Zandvoort en in het centrum van Heemstede. Hierbij werkten diverse agenten, zowel in uniform als in burger. Er is extra aandacht besteed aan overlastgevend gedrag in het centrum van Zandvoort en voor het rijgedrag van met name bezorgbrommers in Heemstede en Zandvoort. Gedurende deze dienst. Bij 35 bekeuringen uitgeschreven voor, het, voor feiten zoals het rijden zonder rijbewijs... rechts inhalen, het negeren van rood licht... het rijden zonder licht... en niet dragen van een autogordel. Het vasthouden van een mobiele telefoon... en met een bromfiets rijden over het pietspad. Mocht dat allemaal niet? Dat dan? mag allemaal niet. Ja. ja, die mag tegenwoordig in Nederland ik, ook echt helemaal niks. Ik, ik ben zo blij dat jij dat nieuws uit doet. Je mag helemaal niks. Ah. Dit is, uh, ja... Nou, maar dit is, ik zeg... Het begint toch wel een beetje te lijken hier. Ik weet niet wat er aan de hand is hier, maar... Nee, van die brommertjes, dat is natuurlijk ja, al... Ja, dat weet ik, dat ook, Was ook maar een grapje, hoor. Oh, was het een grapje? Ja, wel, Hans ja, wel. vertelde van tevoren dat je een grapje gaat maken. Dit was een grapje. Dan kan ik... <laughs> lachen. Dit was een grapje. Okay. <laughs> ah. We, no We gaan gewoon een muur opbouwen. Zo is dat. Echt wel. We don't need no thought control, no dark sarcasm in the classroom. Another brick in the wall, Pink Floyd. Yeah. Ja. Ja, dat moeten we doen met een of andere groep. Pink Floyd. <laughs> ja, ze bestaan niet meer, hè. Dat is wel jammer. Ja, ach. Ja. Het kan niet alles hebben, hè? Nee, dat is zo. Nee, toch? Dat is zo. En anders. Ja, die had Hans niet verwacht. Anders kan je met een kwartje de wereld rond. Toch? Een dubbeltje. Een dubbeltje. Kwartjes oh ja, Quart bestaan niet meer al. Nee, nee, dubbeltjes wel ook, nog, ook niet meer. Jawel, dubbeltjes met 10 cent. Oh ja. Dat is een ja, dubbeltje. Ja. Een dubbeltje was twee vijfjes en de vijfjes bestaan ook nog. Ja. Ja, stuker. Ja, we hadden onze gulden er maar terug. Oh wat vond ik dat toch mooi? Maar ja, goed. Vond je de gulden mooi? Oh, nou, dat maakt me niet uit, Je moet er alles, je moet er toch uitgeven om, te om ergens iets te betalen. Ja, dus ik dat had maakt... altijd zo'n moeite zo mailen met Beatrix. <laughs> en toen sta je eindelijk op een munt en dan ze je halve hoofd. Ja, dat ja. Vond ja. ik zo sneu? Ja, dat was ook zo. Oh, van ja, jou, dat... jouw achterkant? Ja. Nee hoor. Ja, en je weet wat er op de zijkant stond, hè? Van een gulden? Ja, zij met ons. Je, jij weet dat? Potverdrietje, he. wat goed van jou. Ja. Dat jij dat weet? En dan kon je afhankelijk van waar je begon te lezen, kon je nog verschillende zentjes maken. Ja, precies. En dan kon je die euro of die, die tien gulden stukken, die kon je nog. Of euro tien eurostukken, die kon je dan iets anders vouwen. En dan kreeg je andere woorden erop en zo. Dat kan ik me ook nog wel herinneren. Wat we nou over nee. guldens of over euro? Ja, dat weet ik niet meer. Nee, precies. <laughs> Volgens mij waren het euro zo. Als jij dan gaat denken, ja. dan gaan wij gewoon nog even. Ja, doe maar wat. Een sumiekje. Ga jij bedromen? I walk a lonely road The only one that I have ever known I don't know where it goes But it's home to me and I walk alone I walk this empty street On the boulevard of broken dreams Where the city sleeps And I'm the only one and I walk alone I walk alone, I walk alone I walk alone, I walk out my shadow spreek hier in de studio gaat over Viagra. Ja. ja. Weet jij trouwens hoe zo'n pilletje er van de binnenkant uitziet, Hans? Geen idee. Dus jij gebruikt een hele. <lacht> ja, dat moet dan misschien wel. <lacht> ik weet het niet. <lacht> dat vind ik goeie. <lacht> nou, ja. ja. Um, het is ongeveer tijd voor. Uh... Ja, ik weet het. Voorstand voor Ja, en ik heb het bioscoopprogramma van Sirke Zandvoort tot en met 28 februari. En dan beginnen we met Early Man in het Nederlands, aanvang om half twee s middags. En dat is dagelijks. Ted en het geheim van Koning Midas, ook in het Nederlands, ook dagelijks tot half om half vier. En dan hebben we 50 Shades Freed, donderdag tot en met dinsdag, om 8 uur s avonds. En dan hebben we ook de Commenter, dat is vrijdag, zaterdag, 21.30 uur. 30. En dan hebben we filmclub Simon van Kolm, de Square. En dat is woensdag 28 februari om half acht. En de kassa is 30 minuten voor aanvang van de voorstelling open. En de locatie is Circus Antwoord, gasthuisplein nummer 5. Het gebouw is niet te missen. Jawel hoor, een hele hoop mensen missen dat gebouw. Nou, ik kan me niet voorstellen. Ja, anders loop je er tegenaan, Hans. Ja, dat, nou ja daar heb je ook weer Dat gelijk. doet zeer. Ja, ja, ja. Alles is te missen, Hans. Dat is een hele oude, dit. Nou, dat valt reuze mee, hoor. Dat kom alleen maar. nummertje twee van het songfestival. Was hij nummer 2? Deze was nummer 2. Toen je was die, degene die gewonnen had, dat was die vrouw met die baard. Oh, weet je wel? Was in opkomst. <laughs> ja, doe iets, ja. Twee. ja. achter de Storm, de Common Limits. Oftewel, Waylon en Ilse. De korte en de lange. Ja, de korte en de lange. En nu gaat hij het nog een keer proberen. Wie gaat wat proberen? Waelen. Oh, wat gaat hij proberen dan? Nou, om het zo'n festival te winnen. Maar ik weet niet met welk voor liedje, want dat heb je geloof ik nog niet bekendgemaakt. Ik geloof je meteen, Hans. Ja, dank je. Er zijn bar weinig dingen die me minder interesseren, maar ik geloof je meteen... <laughs> ik word er helemaal ja. stil van. Ik word er stil van, ik sla helemaal dicht. Ja, ja, ja. Dat gebeurt niet zo wel. Ja, ja, Ik ga het even hebben over Lissen. Ja, dat is niet helemaal in de buurt. Ja, is een keukenhof uit Lissen? Ja, die niet. <laughs> keukenhof. Ik ga het over Keukenhof hebben. Voor de kerst zijn ze begonnen met de bloembollen aanplanten. Bij de bloemententoonstelling. En dat is nu klaar. Alle 7 miljoen, moet je nagaan, 7 miljoen bollen zijn de afgelopen maanden met de hand geplant. Een, een prestatie van onze tuinmedewerkers waar ze trots op zijn. Keukenhof bruist tijdens de decembermaand. Vele bezoekers hebben de kasteel en de kasteels weer bewonderd. Kinderen hebben de kerstman de hand geschud en zijn creatief bezig geweest met kerststukjes. Dus het is toch weer een beetje in de kerst eigenlijk. Hè? Ja, creatief nu de, de maar de, de bollen zitten in de grond. En we gaan het park klaarmaken voor het seizoen 2018. Over 69 dagen is het zover. En opent Keukenhof 2018. De eerste narcissen laten zichzelf al zien. Ook bij Keukenhof, kasteel Keukenhof, bereiden we ons voor op een mooi 2018. We hebben er zin in. En we kijken uit naar het nieuwe jaar. Dit jaar dus. Een nieuw bloemenjaar. Ja, een nieuw bloemenjaar. Ja, een nieuw bloemenjaar. Nieuwjaar is hier al We zijn, Afgelopen week zijn wij naar de Lentaflora geweest in Lisse. Dat is ook zoiets. Is heel klein. Heel kleinschalig. Heel leuk. Mooie bloemen die uh, in kassen uh, opgetrokken worden. Heet dat geloof ik. En met licht en met warmte. En het, het zag er allemaal zo leuk uit. Leuk, leuk samengesteld. Allemaal amateurs. En een hele leuke tentoonstelling. Volgend jaar moet je een keer gaan. Dat is echt heel leuk. Ja. Goed verhaal Hans. Lekker kort. Dank je.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 What about us, van Pink? Ja, dat weet ik ook niet. <laughs> ja, ja. zaken. <laughs> ja. zaak, hè? Ja, dat denk ik wel. ja. ja. Uh, in Zandvoort is de lijstnummering bekendgemaakt... van uh, de komende gemeenteraadsverkiezingen. En zoals te doen gebruikelijk... kreeg de grootste partij na de vorige verkiezingen... OPZ het nummertje 1. De oudere partij wordt gevolgd door de VVD... met 2 D66 op drie. En het CDA gaat nummertje 4... En zo kan ik natuurlijk doorgaan tot nummertje 11. En um, ja, dan weet je in ieder geval waar je op moet stemmen. Tenminste, je weet de nummering. Ik weet niet waar ja, je op wil stemmen. Het maar... is een beetje bij de Chinees gaat. Ja, nummer 14. Met sambal. Ja. <laughs> sambal bij. <bye. laughs> ja, inderdaad. Ja, een ja. En de PVV komt op nummer 8, zie ik. Ja. En nummer 9 gaat naar GroenLinks. Zou het op grootte van partij zijn? Dat... Nee, ik heb geen idee Nou niet. ja, omdat nummer één OPZ is, dat is de grootste partij. Denk ik, zou dat dan... waarom staat de PVV dan op 9? Die doet ook voor het eerst mee. Ik heb geen idee. Het enige wat, wat me opvalt is, hoe versplintert het allemaal is? Nou, dat is, het wordt een groot probleem. Maar het is niet alleen natuurlijk in de gemeente. Het is natuurlijk landelijk ook, hè. Ja. Landelijk is, zijn er gewoon veel te veel partijtjes om, uh, om het land goed te kunnen besturen, denk ik. Nou, ja, dat is uh, wat ik ja. zeg. De meesten die voelen wat en vinden ja. dat het zo is, ja. dan, uh, ja. Hup, dan ja. heb je weer een partij. Ja, dat is zo. Of ze stappen eruit en dan, nemen, dan gaan ze gewoon een eenmansfractie beginnen en al die dingen meer. Dat kan allemaal. Ja, een fractie van een man. Ja, ja. Daar kan je geen ruzie krijgen. Als je over die zin nadenkt, een fractie van een man, dan kan je nog alle kanten op. Ja, je kan geen ruzie krijgen. Turns out good. Een fractie. <laughs> Every time I've held you, I thought you understood. People say a love like ours will surely pass. But I know a love like ours will last and last. Denk je wel? Het is weer afgelopen. Het is, ja. Ja. Ik dus heb deze ik, draai ik even ik zie, weg. Ja, ik zie al wat er aan het voor staat, Dus ik weet en, dat het afgelopen uh, is. Ja. Nou, morgen zijn we er weer. Ja. Toch? Jij morgen, bent er ook morgen? Ik, ik ben er morgen. Nou. Jij ook. Ik en, ben er zeker. Uh, toet waarschijnlijk ook. Nou. En nou, man. Ja. En ik hoop dat ze dan maar een beetje goed kan zien, hè? Uh, Maakt dat uit? Ja, wel. Van mij wel. Wat dan? Waar moet ze nou, dan zien kan ze kan je ze mij, dan ze, kan ze mij zien. Kan ze jou zien? Nou, dan hebben ze een heel goed weekend. Hans, we hebben je met z'n allen tijdens een vergadering gezien. Ja, dank je. En uh, ik weet niet of je dat opviel, maar iedereen was heel snel weg. Ja. Ja. ja dus waar zou dat doorkomen, Hans, denk je? Daar laat ik in het midden. Nou, oké. Okay. <laughs> een hele prettige avond, tot ja. morgen. Tot morgen. Doei.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zeker zeven vrouwen zouden de afgelopen jaren zijn lastiggevallen... door de burgemeester Van Huizen. Vorige week maakte burgemeester Hertog zijn aftreden bekend... volgens hemzelf vanwege meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De gemeente Huizen laat vandaag weten dat zes van de zeven vrouwen... een klacht hebben ingediend. Ze werken bijna allemaal bij de gemeente.